Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkdruk in de zorg is nog hoger geworden nu er minder ZZP'ers worden ingehuurd. Dat zegt vakbond CNV na een rondgang. Roosters zijn nog moeilijker rond te krijgen, werknemers draaien overuren en het ziekteverzuim is hoog. Uit verhalen van medewerkers blijkt dat de kwaliteit van de zorg eronder leidt en dat ze grote druk voelen om extra diensten te draaien, soms zelfs twee achter elkaar. Veel zorginstellingen zetten geen ZZP'ers meer in omdat de Belastingdienst strenger controleert op schijnzelfstandigheid. En maar weinig ZZP'ers willen een vaste baan in de zorg aannemen. De Franse premier Beirouw is zoals verwacht weggestuurd door het parlement. Hij verloor de vertrouwensstemming met 194 tegen 364 stemmen. Hij is de vierde premier in twee jaar tijd die het veld moet ruimen. Beirouw wilde met zijn centrumrechtse minderheidsregering voor bijna 44 miljard euro bezuinigen. President Macron kan nu een andere premier benoemen of nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven. In Londen is een nieuw werk van straatkunstenaar Banksy opgedoken. Een muurschildering op een gerechtsgebouw waarop te zien is hoe een rechter een demonstrant aanvalt. De afbeelding lijkt te verwijzen naar de arrestatie van sympathisanten van een verboden pro-Palestijnse actiegroep. De rechtbank heeft het kunstwerk vrijwel meteen afgedekt. In Utrecht is een jonge zeehond gezien. Het dier zwemt in het Merwedekanaal en is zo'n drie maanden oud. Het zeehondencentrum Pieter Buren zegt tegen RTV Utrecht dat de zeehond gezond lijkt. Daarom laten ze het dier met rust. De gemeente Utrecht vraagt mensen ook om op afstand te blijven en de zeehond niet te storen. Af en toe laat een zeehond zich in binnenwateren zien. In Utrecht gebeurde dat in 2015 nog in de oude gracht.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 Ik zit me af te vragen of de single ook nog een videoclip krijgt. Want er zijn ook wat korte filmpjes geplaatst door Hunk op Instagram. Want dat vond ik ook wel grappig. Dat is ook de manier waarop Joan, de frontvrouw van de band, zich uit deze, op deze single. Blond heet die. Ik heb ook tegen Joan gezegd. Nou, als hij op een gegeven moment de zoektermen gaat in tikken op Hunk en Blond...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 Een filosoof en natuurlijk een muzikant. En het meest donkere van Francis on Black komt toch echt wel uh, tot uitdrukking op On Darkness...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 Trees. From figures in the clouds, a phantom saint wouldn't be. Just a hole in your sock. But these fires I start will burn.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 We're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 Nu gaan we verder met een dame die ik uh, ook vrij hoog heb uh, zitten, maar ze heeft ook een perfect album afgeleverd. Want ik bedoel, als ik, hem, uh, als ik thuis aan het werk ben, ja, sorry, maar Antidote staat uh, regelmatig op en een van de nummers die erop uitspringt is deze, Save My Heart. All right. I let her have my words, but I riddle her at these, if no reads my words, please tell me that they exist, exist, she said, why not? En ik heb het live horen spelen hoor. Dus wat dat gaat, helemaal oké. Okay. Ik heb ze meerdere malen zelfs live gezien. Alaska en 155. En dat komt van het album Actors and Liars. En bovendien, 10 oktober zit het maar in agenda. dan gaan ze optreden. Daarvoor hoorde je Singa. Zij is de zangdocent geweest van Wendy Moore.